Uur. Ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. 5,5 miljoen mensen keken gisteravond naar NPO 1. En daar zagen en hoorden ze dit: Zwitserland has got 160! Ja, yes. Italië heeft gewonnen! Italië wint het Universie Songfestival 2021. Ja, het Eurovisie Songfestival in Rotterdam en de Italiaanse band Manischkin die won. Er keken een miljoen meer mensen naar de finale dan twee jaar geleden toen Duncan Lawrence het songfestival won. Nederland ging dit jaar minder lekker, Jean-Guy Macroy kreeg alleen 11 punten van de jury en 0 van het publiek en eindigde daarmee op de 23 e plaats. In Israël hebben duizenden Joodse en Palestijnse mensen samen gedemonstreerd voor vrede, Dat gebeurde in Tel Aviv. Dit is het huis van ons allemaal, riepen ze. En er werd steun uitgesproken voor de wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Die begon donderdagnacht. De Belgische militair die al dagen gezocht wordt... staat nu ook op de internationale lijst van Interpol. Ze zoeken hem voor het dreigen met een terroristische aanval op personen en op de regering. De militair zou het onder meer op een bekende viroloog gemunt hebben. De politie en het leger zochten de afgelopen dagen in een Belgisch natuurgebied naar de man. Maar daar zijn ze mee gestopt. Vakbond CNV Onderwijs ziet het volledig openen van middelbare scholen vanaf 31 mei niet zitten. De bond hoort van docenten dat ze vaak geen afstand kunnen houden tot leerlingen. En vindt dat zolang scholen het niet veilig voor elkaar kunnen krijgen, ze niet alle leerlingen tegelijk hoeven toe te laten. Ook deze Brabantse docent vindt dat docenten beter beschermd moeten worden. Er zijn twee dingen die je moet regelen. Ik bedoel, Je kunt leraren beschermen met een vaccin. En uh, je kunt sneltesten inzetten. En dat kun je wel doen, maar dat moet niet te vrijblijvend. Want als je uh, afhankelijk bent van die vrijwilligheid, loop je risico. De club van middelbare scholen denkt dat het goed komt. Docenten met een kwetsbare gezondheid kunnen met hun school afspreken hoe zij lesgeven. Het weer, vanochtend nog buien, maar die vertrekken later. En dan laat de zon zich vaker zien. Het wordt maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. Good morning, good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning, good morning to you. When fans began to play, stars were shining bright.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 morning. Een heel goede morgen. Welkom bij CFM CFF, Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En ik heb uh, twee uur met heerlijke muziek voor u klaarstaan. En het eerste nummer wat ik ga draaien is van Dexter Gordon. Het komt van zijn album Come Rain or Shine. Het is een album uit 1967. En hij wordt erop vergezeld door Kenny Drew op piano... op tenorsaks Dexter Gordon natuurlijk zelf... op drums Albert Heat en op bas Niels Henning Orsted Pedersen. Het nummer heet For All We Know... Dexter Gordon met het nummer For All We Know. Ik heb een gast vandaag. De coronapriekelen zijn bijna ten einde... en ik zit net zoals waarschijnlijk vele anderen al uit te kijken... naar de nieuwe jazzconcerten. Dus ik heb vandaag uh, als gast Hans Reimers. Welkom, Hans. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En ja, waarschijnlijk kennen vele van u Hans al als uh, de uh, voorzitter... de promotor van Jazz in Zandvoort... Maar voor degenen die het nog, uh, nog niet kennen... Jazz in Zandvoort is een reeks van concerten in, uh, in Zandvoort, in de Krocht. En daar hebben we al vele grote jazzartiesten opgetreden... en uh, vele mooie concerten. Ik was benieuwd hoe, uh, ja, wat jullie plannen zijn, Hans, voor uh, uh, misschien na de zomer. Nou, ik ben ontzettend blij dat ik hier ben. Want dan kunnen we daar iets, uh, iets uh, over vertellen. Uh, het eerste concert hebben we gepland op 12 september... Dat was oorspronkelijk een uh, week daarvoor. Totdat iedereen zich realiseerde van... oh jee, we gaan iets met auto's doen. Dus dat ging, niet helemaal, dat ging niet helemaal goed. Maar 12 september is ook prima. Dus 12 september het eerste concert. Uh, wie dat gaat worden durf ik nog niet te zeggen. Uh, voor volgende week is de eerste uh, vergadering gepland... om te zien of we een uh, mooi programma in elkaar uh, kunnen steken. En dat doen we dan zoals gebruikelijk uh, de laatste jaren... Uh, na het uh, tragisch overlijden van, uh, van Erik... met uh, Jean-Louis van Dam en Frits Landersbergen. Dus wij gaan in gezamenlijkheid met bestuur... een mooi programma maken. En dan hopen we dat dat kwalitatief weer net zo goed wordt... als de twintig jaar uh, hiervoor. Want zo lang zijn we al bezig. En ja, dat afgelopen jaar... we hebben er natuurlijk wel naar gehunkerd. Hè? We, hebben, we hebben het gemist. Uh, we vielen op de zondagmiddag uh, toch een beetje in de gat... Ja, na verloop van vijf maanden misschien niet meer... want dan heb je iets anders gevonden om te doen. Maar we leven er wel weer naartoe. Dus we gaan dat, we gaan dat absoluut weer doen. De enige, er zitten natuurlijk nog wel een paar, een paar onzekerheden in. Daar ontkomen we niet aan. We hebben natuurlijk nog geen idee of we gaan beginnen... met bijvoorbeeld twee concerten van 50. Zoals we vorige week, vorig jaar september zijn geëindigd... met het concert met Deborah Carter... Dat zou kunnen, maar dat hangt alles af van de overheid... en hoe ver wordt het er, wordt er versoepeld. Dat durf ik niet te zeggen. Maar dat, we gaan dat natuurlijk wel allemaal op tijd bekendmaken... Via de, via de media, uh, uh, in de krant, de website... de, de nieuwsbrieven die verstuurd worden, uh, persberichten. Kortom, we gaan dat iedereen wel, uh, aan iedereen wel duidelijk maken. En ik wil er nog graag wat aan toevoegen. Uh, wanneer iemand denkt van, ik, ik wil graag op de hoogte gehouden worden... Van de, van de activiteiten, middels een nieuwsbrief. Stuur dan even een mail naar info.zandvoort.nl. Dan, uh, dan schrijf ik dat mailadres op de lijst erbij. En dan komen de, de berichten vanzelf. Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Ik ben heel benieuwd. Ja, ja het is, het is uh, voor ons ook. Uh, we hebben natuurlijk nog een paar concerten te goed hè, van vorig jaar... Uh, Edwin Rutte was gepland uh, vorig jaar... en dat ging niet door door uh, corona. De Preacher Man met Rob Mostert... Uh, uh, uh, Chris Trick uh, was gepland... en dat ging door corona. Ook niet door. En Turgilio, hè. Turgilio. Ja. Dus ja, dat, we moeten even kijken... wanneer we, dat, uh, wanneer we dit allemaal uh, in kunnen halen. Ja, nou, ik, uh, ik zal uh, als eerste, denk ik... Uh, uh, een kaartje gaan kopen... want ik heb absoluut heel veel zin om te komen. Ja. Dus... Wat we overigens wel gaan doen... Uh, dat is dat we uh, het, het reserveren... zoals we dat in, in de, met de laatste concerten vorig jaar hebben gedaan... dat we dat wel erg graag zouden willen houden. Dat we weten hoeveel mensen er komen. Dat we niemand aan de deur hoeven teleur te stellen. Dat, dat is zo jammer. En dan kan iemand natuurlijk de knop indrukken op de site... voor ik betaal uh, met Ideal of ik betaal aan de kassa. Dat blijft gelijk... Maar dat reserveren van tevoren is ontzettend belangrijk. Zeker wanneer we beginnen met bijvoorbeeld twee keer vijftig uh, uh, bezoekers. Ja. Dan, dan, dan moet je weten hoeveel je in huis hebt en hoeft ja. niemand naar huis te sturen. Nee, ik kan me heel goed voorstellen. Ook, uh, je moet tegenwoordig natuurlijk overal uh, ook de, de gezondheidsvragen uh, beantwoorden. Ja. Daar dus, um, ja. is helaas niet aan te ontkomen. Ja. ja. En, voor mensen die geen internettoegang hebben, is daar nog, uh, denk je daar ook nog aan, uh, aan een alternatief misschien? Ja, we, hebben, we, hebben natuurlijk, uh, we gaan het wel aankondigen uh, middels uh, advertenties in uh, het Zandvoorskrantje. Dus daar is het, uh, daar is het in te zien. Uh, wanneer we wat zekerheid hebben over de, uh, over de concerten, hè, dus wanneer... Hè, we weten de data al, hè, dus ja. tot en met mei zijn de data in, uh, in de kroeg bekend... Maar we, we moeten het nog even invullen met de, met de, met de muzikanten. Ja. Wanneer we daar wat zekerheid over hebben. en we weten uh, hoe het zit met de toegankelijkheid ten aanzien van het aantal mensen. Ja, dan gaan we daar wel weer een, een poster van maken. die, die, uh, die links en rechts wordt, uh, wordt opgehangen. Dus daar is het ook op te zien. Top. Hè, dat is verder geen, uh, geen probleem. Ja, we gaan, dat, we, gaan dit wel, uh, we gaan dit wel weer breed in de publiciteit. Ach, we willen zo graag. Ja, dat ja. mooi. Ja. Nou, laten we, uh, ik stel voor. Als je, uh, zodra het definitief is, dat je gewoon nog een keer langskomt. Ja, ook. prima. Ja, graag. Top. Dank voor je tijd. Ja, ja. heel graag gedaan. Um, het volgende nummer wat klaar ligt... dat is uh, van het Charles Lloyd-kwartet... van hun album Mirror uit 2010. Um, Charles Lloyd op Noorsax, altsax. Hij zingt ook op dit album. Jason Moran op piano. Ruben Rogers op dubbelbas double bass, en Eric Harland op drums. Fall in Love Too Easily. Lloyd Quartet met I Fall in Love Too Easily. Ik heb het volgende nummer klaar liggen, en dat is een nummer van Billie Holiday. Het komt van haar album The Last Recording. En het is natuurlijk een triest album omdat het vlak voor haar dood is opgenomen. Maar als je dit nummer hoort, dan is ze eigenlijk in de top van haar kunnen. Um, ze had natuurlijk een enorm verleden met uh, drugsmisbruik. En uh, haar vermoeidheid komt in vele opnames naar voren. Maar toch is dit een prachtig nummer. Don't worry about me, Billie Holiday. Don't worry about me. met Don't Worry About Me. Ik ga het uh, tempo een klein beetje opschroeven... en we gaan nog een klein beetje verder terug in de tijd. We gaan terug naar een, uh, een Amerikaanse trompetist, cornetist en zanger. Hij speelde hot jazz. Hij was rond 1928 een van de top trompetisten in New York en Chicago. In 1927 speelde hij mee met de opnames van het orkest van Duke Ellington. Een aanbod van uh, Ellington om uh, lid te worden van het orkest sloeg hij af... want hij was niet tevreden met het aangeboden salaris... En hierna formeerde hij zijn eigen band, de Jabbo Smith Rhythm Access. En in de jaren 30 ontspoorde zij een veelbelovende loopbaan, mede door een drankprobleem. Natuurlijk, net zoals vele andere artiesten. Maar hij heeft ook hele mooie muziek gemaakt. Kledis Jabbo Smith, Digga Dik, Go Do. Zerbo Smit met Dika Diko Doe. De laatste 10, 15 jaar komen er natuurlijk steeds meer uh, opnames... Van, uh, van lang geleden op de markt. En, uh, ja, dit uh, was ook een nummer dat komt van een album... dat heette Complete Hidden Treasure Sessions. Prachtige naam, wat al aangeeft dat, uh, dat er weinig van deze opnames... Uh, eerder zijn uitgebracht. Het volgende nummer wat klaar ligt is van Count Basie Orchestra... uit een uh, verzamelalbum... Periode 1936-1938, nummer Evening. Met Jimmy Rushing op uh, vocals. night you come and you find me, must you always remind me that my gal is gone for oh, a evening. Can't you see I'm deep in your power? Every minute seems like an hour since my gal is gone. I'm going the most of all Even though I sigh How can I go on Take me Evening Let me sleep the great dawn is breaking I don't care if I Don't wake up Since my gal is gone Count Basie met uh, Jimmy Rush in Evening. In 2020 overleed uh, de zangeres Annie Ross. Zij had een uh, mooi album gemaakt... samen met het uh, kwartet van Gary Mulliken in 1958. En daar heb ik een nummer van klaar liggen. Naast Annie Ross, Chad Baker op trompet... Henry Grimes op bas, Gary Mulliken op sax... en Dave Bailey op drums. Het nummer heet You Turned The Tables uh, On Me. Nee, die heb ik uh, straks... First, I've grown accustomed to your face, any Ross. I've grown accustomed to his face, he almost makes the day begin. second nature to me now. Like breathing out or breathing in. I was serenely independent and content before we met. Accustomed to his voice, accustomed to his face. I've grown accustomed to his face. ...to his voice... Accustomed ...to his face. Annie Ross met... ...I've grown accustomed to your face. Het volgende nummer wat klaar ligt is... ...van Cult Shader. Wanneer ik het over Cult Jader heb... Uh, ...zijn er natuurlijk veel mensen die denken aan Latin jazz. De vibrafonist um, ja, komt zelf niet uit Latijns-Amerika. Maar net zoals Dizzy Gillespie heeft hij laten zien... dat hij uh, een uh, ja, fantastische vertolker is... van de Zuid-Afrikaans-Cubaanse uh, rhythm, rhythms, moet ik zeggen. Um, hij heeft natuurlijk nog meer gemaakt. En uh, op dit nummer wat ik klaar heb liggen... Uh, laat hij zien dat hij nog veel meer kan. Het heet A Time for Love... Het komt van zijn album The Shining Sea uit 1981. En hij wordt vergezeld op bas door Dean Riley... op drums door Vince Latiano en op piano door Hank Jones... en op tenoorzaaks Scott Hamilton. En natuurlijk op vibrafoon Cal Cheddar. Ooh, mm -hmm. ooh, Met A Time for Love. Ik ga verder met George Cables. George Cables is een, uh, een pianist die uh, lang Dexter Gordon heeft uh, vergezeld En hij heeft ook een aantal albums zelf als leider gemaakt. Een van die albums is A Letter to Dexter uit 2004. En natuurlijk bedoelt hij daarmee Dexter Gordon. Ik ga daarvan het uh, een nummer draaien, Tanja. George Cables trio. luister naar George Cable's trio met Tanja. Het nummer is uh, een klein beetje te lang... om uh, helemaal te draaien in deze uitzending. Dus daarom dat ik hem uh, stop. Ik ga verder met het laatste nummer van het eerste uur. Blijf vooral luisteren, want ik heb nog veel meer mooie muziek. En daarmee kom ik natuurlijk terug in het uh, tweede uur na elf uur. En het tweede, uh, volgende nummer wat klaar ligt is van Pepper Adams. Het komt uit uh, zijn album Encounter uit 1968... Hij wordt vergezeld van, uh, door tenor sax Soet Sims, Ron Carter op bas... Tommy Flanagan op piano en Elvin Jones op drums. En natuurlijk Pepper Adams op bariton sax. I've just seen her. Luister naar Pepper Adams. Het is bijna elf uur. We zijn zo direct weer terug na het nieuws van elf uur.